Dat de twee evacuees en de drie gearresteerde militairen er heel hard vanaf zijn gekomen, noemt PvdA-kamerlid Timmermans meer geluk dan wijsheid. SP-kamerlid Van Bommel spreekt van een knullige actie. Uit de brief blijkt dat de Libiërs de actie konden verijdelen, vermoedelijk omdat ze op de hoogte waren van de evacuatiepoging, die was bedoeld als verrassing. Internationale troepen hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op doelen in Libië. Daarbij zouden radarinstallaties op twee legerbasis van kolonel Gaddafi in de buurt van Benghazi zijn verwoest. Ook in de hoofdstad Tripoli zijn weer aanvallen gemeld. Volgens de Libische staatsdivisie is de marinehaven bestookt door gevechtsvliegtuigen van verschillende landen.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 De top van de ING ziet toch af van de bonus over vorig jaar. De leden van de Raad van Bestuur hebben besloten ervan af te zien... zolang de bank en verzekeraar staatssteun krijgt... schrijft bestuursvoorzitter Hommen in de Volkskrant. Vorige week werd bekend dat Hommen bovenop zijn vaste salaris... van 1,35 miljoen euro een bonus van 1,25 miljoen zou krijgen. Onder meer in de Tweede Kamer en bij klanten van ING stuitte dit op verzet.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 What you do this for? It's hard. De muziekboulevard is uh, inmiddels afgelopen, maar er zou hier achter een uh, programma moeten zijn. Alleen uh, degene die uh, zeg maar het uh, non stop profiel had uh, moeten invullen voor de, de computer, die heeft dat uh, verzuimd te doen. Nou ja, dan uh, blijft het uh, voorlopig even niet uh, stil. Maar ja, aan de andere kant uh, zit ik er dus nog even voorlopig even aan vast, om uh, het maar zo te zeggen. Twee nummers hebben we even gedraaid achter elkaar. Dat was uh, bijvoorbeeld... Uh, Base uh, Noir, een, een nieuwe groep uit Haarlem. Bestaat uit uh, drie mensen en deze groep, uh, Duncan Idaho, is uit Lekkerkerk afkomstig. Beetje wat, uh, wat een geciviliseerde nummer uh, hiervoor uh, gedraaid. Niet gelijk meteen overdreven hard uh, rond tweeën. Dat, dat is toch een beetje erg, uh, van, uh, ja, beetje erg snel. Maar goed, dat maakt niet uit. Just Like You aardigheidje van, uh, van in ieder geval kan ik er al van melden is dat zij uh, in uh, niet al te gekke lange tijd op donderdag hier een opwachting uh, gaan maken bij ZFM Antwoord. Dus dat uh, kan ik je dan ook uh, vertellen. Geen uh, zondag in Kennemerland, dus. Uh, wel even gewoon uh, tijdelijk wat uh, muziek totdat uh, de heren uh, het uh, probleem hier met die computer hier hebben opgelost en dat ik uh, dan fijn naar huis kan. Hier is Jelle Cassette. She's so Make your flow Ik heel graag ben je blij, want ik ben dit eenzame leven zacht. Het is heel apart dat ik er tegenkwam kwam en geen van ons weet. Herinneringen blijven steken Zie ik hoe de wereld langzaam aan het veranderen is Ronden die verdwijnen nieuwe bouwen die verschijnen Laat me realiseren dat ik het leven van vroeger wel eens moest Ook al waren er vaak problemen Precies en pijn, soms wou ik dat ik weer eens klein zou kunnen zijn. Maar met een wereld aan mijn voeten, ambities als muzikant, sla mijn vleugels uit en kies ik voor een leven aan de rand. De economie het is niet makkelijk, in constante eenzaamheid, zwerf en strijden, wallen. Terwijl de tijd voor mij verstrijkt. In een wereld van terrorisme, haat, angst en pijn, kunstenaars laat zien wie je bent en wat je wilt zijn. Is alles zo makkelijk, dromend in onschuld van deze verdorven mensheid. Ik denk het al wat de zin van het bestaan is, als er zoveel pijn en haat is. En het leven is zo ongrijpbaar. Met de dood als slot waar ik langzaam mee vaar. Dat ik maar vraag wie ik ben. Maar het is waar, uiteindelijk zul je vergeten worden En daarmee is het klaar Dus kijk om je heen, want je leeft op dit moment Laat iedereen toch praten en wees wie je bent, wie je bent Wie je bent, wie je bent, wie je bent. Jazeker, dat uh, was Fabiane Dammers. <coughs> dat uh, is een Nederlandstalig nummer. Hoe kan dat? Dat ga ik uitleggen. Want er zit natuurlijk wel een verhaal aan vast. Uh, namelijk uh, het feit dat ze toen op een gegeven moment een gitaar in handen kreeg. Uh, dat is uh, de gitaar waar ze tegenwoordig ook, uh, de, zeg maar meespeelt in theaters en op poppodia. Ze moest toen op een gegeven moment auditie doen, of beter gezegd een toelating doen voor het conservatorium. En toen heeft ze dit nummer met haar toenmalige gitaarleraar uh, gemaakt. En uh, dat hebben ze op een gegeven moment als, ja, als goed bevonden van het conservatorium. Het is het enige Nederlandstalige nummer wat ik heb. En voor de rest heb ik helemaal, helemaal niets. Gewoon helemaal niets van, uh, van Fabian Fabiana Dammers. Dus dat uh, is uh, wel het enige grappige draad. En uh, vorig jaar, toen uh, mocht ik het genoegen gesmaken om een keer uh, als jurylid bij On Air Talented. Dat is uh, een programma wat uh, Roy van Buringen op uh, zaterdagmiddag uh, aan het eind doet. Samen met uh, Rudy Nicola. Uh, het uh, programma Entertainment for You. En het, uh, dat, uh, wat, wat, wat hij uh, daaraan activiteiten daaronder hangt. Dat is On Air Talented. Dat is een talentenfestival wat hij gehad heeft. Er heeft trouwens ook uh, deze Julian, uh, Julian Cassette aan meegedaan. En uh, wie zag daar ook bij? Rosita Lot? en Seduction is een beetje haar artiestenaam. en daar was nou net dat ene nummer wat je net uh, daarvoor hebt uh, kunnen horen. Het is een uh, Nederlandstalig R&B nummer en dat is wel eens heel erg leuk als je dat uh, zo even verloren op een zondagmiddag zo kan draaien. Uh, nog steeds in blijde afwachting van uh, het op gang brengen van een uh, computer. Gaan we gewoon vrolijk verder met muziek bij CFM Zandvoort. En dit is of dit zijn de mensen van de Cosmic Carnaval nog eens een keer. no. En het nummer heet The Green Light. starts flashing run before your old age starts back. zie de green light. Uh, klinkt ook anders in het uh, theater als uh, het uh, goed is. Uh, nou, het probleem dat gaan we, hebben we eigenlijk al min of meer een beetje opgelost, maar uh, we doen nog even één uh, nummer om echt heel langzaam van het een naar het ander uh, te doen. En uh, dat andere, dat is dan dat wij uh, van onze collega's van AB Radio straks het uh, signaal uh, de eetrund zullen, zullen gaan uh, sturen. Dat doen we nu nog even niet. Uh, dat is uh, dat, dat, dat doen we dus zo. Uh, maar eerst gaan we nog even ...iets anders eh, draaien... ...Zandvoorts Welvaren zou ik bijna willen zeggen... ...namelijk Van Kessel... ...en het nummer Don't Be Long... That's your inspiration was Houses met uh, Faster. We gaan het uh, signaal doorgeven van uh, onze collega's van AB Radio die non-stop uitzenden. Uh, dat uh, gaan wij dus ook doen. Wij lichten dus gewoon op het uh, signaal van uh, de heren van AB Radio mee. En straks om vijf uur gaan we gewoon vrolijk verder met uh, onze eigen programmering. Al dus! Veel plezier met de non-stop muziek al daar. Sun. Oh. Oh. Oh. Take some classes, and I see mine free. Like, what's up, man? What's happening? So, come on, come on, and see the show tonight. We better be astounded. No ghost or poltergeist. You know, I'm no Pinocchio, I never told the lie. So, call me Mr. Magic Man. I'm flowing cloud nine. I got the magic in me. I got the magic, baby. Touch that track, it turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody knows I got the magic in me. I got the magic, baby. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Baby snapping, baby. Everybody wants a so slice of magic, magic, magic. What? Magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Oh. Whoo. I'm in my mind. You see why it's been in my rhyme. Stay on the road so I call my mama when I got time. I hit the stage, go insane, then jump into that crowd. See, see when I ride I blow wanna a beat like put That at nah. See, I deceive you with my inner galactic like ether. I think just like a so respect me like I'm Caesar. I kick it like Adidas, blowing stick it like adhesive. Be cautious, cause what I be gonna leave you with amnesia. I break out all the rules like Bubbles and evil, it's a spectacular show. Cause my heart bumps diesel. So, whatever you saying, it don't entertain my ego. I do this every day. Hocus pocus is my keto in me, I got the magic baby, every time I touch that track it turns into gold, yes, turns to gold, everybody knows I got the magic in me, I got the magic baby, When I hit the floor the girls come snapping at me, they be snapping everybody baby, everybody wants a so best of magic, magic, magic. Station dat voor jouw plezier is uitgevonden HB Radio Really gets me down